10 uur in Montserrat met het NOS Journaal. In het Belgische Wetteren begint morgen de berging van de laatste wrakstukken van de goederentrein met chemische stoffen die daarop 4 mei ontspoorden en ontplofte. Afgelopen maandag begon de Belgische spoorbeheerder Infrabel met het weghalen van de tankwagens, waar onder meer het giftige acrylnitrile en het zeer brandbare butadiene in zat. Zeven wagons worden in stukken geknipt, zodat ze kunnen worden vervoerd en andere wagons kunnen over het spoor worden weggebracht. Vervolgens wordt de verontreinigde bodem rond de ramplek gesaneerd, slot het spoor kan worden hersteld. De Franse president Hollande wil Europa met een vierpuntenplan uit zijn, wat hij noemt, winterslaap halen. Speerpunt van Hollande's vierpuntenplan is het idee voor een eigen economische regering voor de eurozone. Die zou één keer per maand bijeen moeten komen onder leiding van een gekozen president. De regering zou zich bijvoorbeeld moeten bezighouden met het harmoniseren van de belastingstelsels, zegt Hollande.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 Volgens de rechter schoot de sergeant met voorbedachte raden op zijn collega's. Hij was geestesziek, maar is wel verantwoordelijk voor zijn daden... oordeelde de militaire rechter. Volgens hem probeerde de sergeant uit het leger weg te komen... en wilde hij wraak nemen op een legerarts die hem niet wilde afkeuren. Supermarkten hebben meegewerkt aan de doorvoer van babymelkpoeder naar China. Dat bevestigen bronnen aan de NOS...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 de ah, Verkeersinformatie files door werkzaamheden op de A1 amsterdam amersfoort bij knoop van de Hoevelaken, 2 kilometer. Richting Amsterdam tussen knopend Muidenberg en Muiden, 2 kilometer. Na een ongeluk is de A7 Zaandam richting Hoorn bij Hoorn dicht. Dat is technisch onderzoek, staat 2 kilometer file. Verkeer wordt daar nu ter plaatse omgeleid. En de A28 Utrecht richting Amersfoort. ook daar werkzaamheden bij de Afrit Den Dolder, 2 kilometer.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 NOS, Stadion 1 Langs de lijnen. Het Twan van Peperstraten, Goedenavond, veel voetbal op deze donderdag. Wedstrijden om promotie, degradatie en de strijd om het laatste Europa League ticket. In het Avalenstra Stadion spelen Heerenveen en Utrecht tegen elkaar. Bas Tegeler. Dat was in het eerste half uur van het duel niet op aan te zien. Daarna werd het wat aardiger. Zijn de betere kansen toch voor Utrecht geweest? Maar staat het na nou nu 64 minuten nog altijd 0-0? Heeft Verbaster zelfs. Zijn topscorer vindt Bogerson naar de kant gehaald. En dan denkt iedereen, dan zal er wel wat met hem aan de hand zijn. Wat dat is, zoeken we uit. Oet voor hem in het elftal gekomen. andere wedstrijd die nog bezig is, heeft als inzet uiteindelijk een plekje in de Eredivisie. Dat is een lange weg, maar de eerste stap kan vanavond worden gezet. In Doetinchem spelen de Graafschap en Roda tegen elkaar. Frank Wielard. Daar is het 1-1 uh, na een uur voetballen. Ietsje meer dan dat. vrije trap nu voor de Graafschap. Wordt achterin over de achterlijn gekopt. Nee, wordt weggekopt in instantie door... Uh, Rode JC. Roda dat in de eerste helft allemaal te gemakkelijk opnam tegen de graafschap. Kreeg de rekening na een goed afstandsschot van Anko Jansen. 1-0 achter. Na rust heeft Roda aangezet. En de verdiende gelijkmaker gemaakt. Nu ben ik benieuwd. En met mij natuurlijk een heel stadion. Durft Roda door te zetten. Of vindt het dit eigenlijk wel prima? Het antwoord wordt een beetje gegeven door de moesje. Die vliegt er nu vol in. Hij maakte ook de 1-1. En David Beckham stopt ermee. Dit seizoen was echt het laatste uit zijn carrière als professional, iets waar hij vorig jaar nog niet aan moest denken. I still love training, I still love playing, uh, and that's why I know that I'm not ready to retire yet. Wat is zijn nalatenschap? Kortom, genoeg te doen tot 11 uur in langs de lijn. En naast al die genoemde wedstrijden werden er ook al twee promotiewedstrijden eerder vanavond gespeeld. Helmond Sport tegen Sparta werd 2-4 en MVV Volendam 0-1. En eerder vanavond heeft FC Twente de eerste play-off wedstrijd om Europees voetbal gewonnen. In en tegen Groningen werd het 1-0 voor de Tukkers. Een stand die al bij de rust was bereikt. En die houtkoper mogen dus wel stellen dat Twente met anderhalf been in de volgende ronde staat. FC Twente heeft dus een hele goede stap gezet richting de finale van de play-offs. Door 1-0 te winnen Doelpunt het al snel gemaakt halverwege de eerste helft door Gutierrez. Prachtige goal overigens. Ik heb het idee dat hij het niet helemaal zo bedoelde. Maar laten we maar vanuit gaan dat hij het zo bedoelde. En dan is het echt een, een wereldgoal. Eh, nog nooit in de play-offs tegenover elkaar gestaan Groningen en FC Twente. En drie van de vier keer dat FC Groningen in de knock-out fase kwam... zijn ze uitgeschakeld. En het lijkt erop dat dit ook weer nu het geval zal zijn. In de competitie was Twente al twee keer te sterk. 4-1 in Enschede en 3-0 in Groningen. En nu dus 1-0 eh, zonder overigens spelers als Brama, Boulekin, Michailov... En Douglas op de bank was het toch nog uiteindelijk makkelijk. FC Groningen heeft wel aangedrongen maar weinig kansen kunnen creëren. En 1-0 is zelfs een beetje een magere afspiegeling. Want de kansen waren toch voor FC Twente. De wedstrijd aanstaande zondag in Enschede. Dus eigenlijk voor de staart. Maar goed, je weet het nooit hoe Koen Haas vangt. 1-0, in ieder geval de uitgangspositie voor FC Twente is uitstekend. Dan naar promotie degradatie. In de strijd om een plekje in de Eredivisie won Go Eagles Ingels vanavond thuis van VVV. Een meevaller voor de ploeg uit Deventer. En ik neem aan, Ronald van der Gier. een fikse tegenvaller voor de ploeg van Ton Lokhoff. Ja, dat is een dikke tegenvaller voor uh, VVV. Maar dat heeft het elftal van Ton Lokhoff aan zichzelf te wijten. Met name in de eerste helft door Go Ahead Eagles op alles afgetroefd. Want je kunt natuurlijk praten over VVV. Maar Go Ahead Eagles is onder Erik ten Hag, de trainer, uitgegroeid tot een goede ploeg. Het vindt de vrije man, het heeft beweging, creativiteit, maar ook passie en beleving in deze wedstrijd, met name in de eerste helft. En eigenlijk ontbrak dat allemaal bij VVV. Het speelde wat angstig, alsof het verlamd was door de druk... In de tweede helft kreeg VVV wel wat meer grip had. Codigo's Eagles ook niet meer de energie om zo dwingend te zijn. Maar het was eigenlijk een wedstrijd waarin fouten werden gemaakt... waarin wel dreiging was, maar weinig uitgespeelde kansen. Codigo's Eagles scoort dan, en dat is niet heel toevallig, uit een standaard situatie. Een corner die genomen wordt vanaf de rechterkant... en goed wordt binnengekopt door Schenk. Daar blijft het bij. VVV krijgt geen mogelijkheid meer om gelijk te komen. Nee, sterker nog, Eagles had misschien wel deze wedstrijd met 2-0 moeten winnen. De schade is groot voor VVV, want het moet nu in Venlo vol aan de bak. En als je al in de eerste wedstrijd last hebt van druk... hoe moet dat dan wel niet in de tweede wedstrijd zijn? En Go Eagles moet eigenlijk gewoon zichzelf blijven. Heeft niks te verliezen, hoeft niet te promoveren. Het mag allemaal en VVV moet komende zondag. Maar VVV begint wel met een 1-0 achterstand. Keren wij terug naar Bas Tegeler bij Heerenveen tegen FC Utrecht. Afgelopen weekend zei Marco van Basten nog... we hebben niks te zoeken in de play-offs. Is daar vanavond iets van te merken, Bas? Jawel, dat heeft uh, zijn uitwerking niet gemist. Dat had hij zelf ook wel door. Hij zei al, ik denk dat het Belang nu toch wel duidelijk is. Nu komt Utrecht en komt de goal voor Utrecht. Ja! Nou, goede timing. Twan heeft het geholpen. Nou, misschien dus ook wel niet. Van de Gun komt een voorzet vanaf de rechterkant van Jacob Moulenga binnen. Omdat hij bij de tweede paal even over het hoofd werd gezien. In de fase waarin er eigenlijk al 10, 15 minuten niets meer gebeurd is voor beide doelen. Is de bal één keer uh, goed afgeleverd. En staat daar Van de Gun en zit hij er ook ogenblikkelijk in. De keeper is verslagen. Die ziet dan plotseling van de gun opduiken. En daar staat dan wel een verdediger bij. Maar die komt gewoon een paar pasjes te laat. De bal dwarrelt in de verre hoek buiten het bereik van Noordveld. En zo komt FC Utrecht op een voorsprong in Herenveen. Dat is dus gezien de wedstrijd niet heel vreemd. Want Utrecht heeft toch twee, drie behoorlijke kansen gekregen. Daar kwam Herenveen eigenlijk niet verder dan laten we zeggen anderhalve kans. Maar nu moeten de Vriezen toch vol aan de bak om te zorgen dat ook in dit geval. En dat zeg ik met het woordje ook erin. Omdat ik even denk aan Twente en Groningen. Niet ook dit duel zondag een formaliteit is. Want als Utrecht thuis mag aantreden met een 1-0 voorsprong. Dan mag je toch ervan uitgaan dat Utrecht dat moet kunnen vasthouden. Van de Gun trouwens gaat meteen naar de kant. Dat was het laatste moment. Nou dat is goed uitgekiend. En Duplan komt dan voor hem in het veld. Maar hij zal met een hele grote glimlach op de bank gaan zitten. Cedric van de Gun, Want hij heeft zijn ploeg FC Utrecht in het Abelentza stadion. Met nog 20 minuten te gaan op een 1-0 voorsprong gekopt. En dan nog even naar de graafschap tegen Roda JC. Hoe groot is het verschil tussen de eerste en eredivisie, Frank Willard? Ja, nou, deze wedstrijd niet zo heel groot hoor. Maar dat ligt vooral aan, uh, aan Roda. Roda kan dit eigenlijk alleen maar verliezen. En dat deed het ook in de eerste helft. Het begon wel aardig, kreeg een enorme kans via Malki. We zijn inmiddels 66 minuten onderweg en het is 1-1. Dus de achterstand die is opgelopen in de eerste helft. Want dat gebeurde ook via dat schot van uh, Anko Jansen. Dat is inmiddels allemaal wel weer gerepareerd. Maar nu is het een echte wedstrijd geworden. Roda dringt aan, wil graag de winnende goal maken. Maar geeft daarmee tegelijkertijd ook achter de verdediging enorm veel ruimte weg. En de graafschap duikt daarbij. Hij heeft wel aardig in en heeft in Anko Jansen een speler die er ook uitstekend mee om kan gaan. Nu is het tempo even uit de wedstrijd. Maar Roda probeert het allemaal te controleren. De moesje gaat voorop in de strijd. Die wil iedere bal nu hebben die naar voren toe gaat. Vraagt ook om de bal, wijst ook. Daar wil ik hem hebben. Zelfs nu al als Danino centraal achterin de bal gewoon breed legt naar Tamata. En Roda probeert even rustig op te bouwen. wordt Vladiris aangespeeld aan de linkerkant. Gaat de bal over de zijlijn. En kan Roda gaan gooien via Tamata. Maar er komt geen bal. Omdat ook de Graafschap op dit moment 1-1 niet onaardig vindt. Hoewel ik dit eigenlijk nog de minst slechte uitslag tot nu toe voor Roda vind. Want 1-1, daar kun je wel mee thuiskomen. Ook al is het uit bij de Graafschap tegen een ploeg die slechts achtste werd in de eerste divisie dit jaar. En dus bepaald niet goed is. Maar volgens de kenners die ze veel hebben zien spelen, spelen ze uitgerekend vandaag hun beste wedstrijd van het seizoen. Ze doen dus... Dat precies datgene wat ze moeten doen op het moment dat het nodig is. Op het moment dat de play-offs beginnen. Dan speelt de Graafschap zijn beste wedstrijd. Het is niet voor niets koning na competitie. Deze club 16 keer deelgenomen. Vier keer gepromoveerd via de na competitie. Geen club in Nederland die ze dat kan navertellen. Dat soort cijfers. En dus uh, moet Roda wel degelijk op de hoede zijn voor uh, deze ploeg. Want ook al zijn ze bij lange na niet goed genoeg voor de eredivisie in deze samenstelling. Ze kunnen je wel uh, pootje Tackelen in deze ja, halve finale van de na-competitie. Terrel brengt een bal niet echt lekker in. Schiet hem zo in de voeten van Hupperts. Die krijgt geen tijd en ruimte om te schieten. Legt breed op de moerje. Die wil steken richting uh, uh, Hupperts. Maar krijgt hem niet door de, uh, de graafschapdefensie heen. Uitverdedigen bij de graafschap opnieuw slecht. Zo komt het niet uh, van de eigen helft af krijgt dan wat hulp via Flederus, die zich ook slordig paast. En uh, opnieuw niet van de eigen helft. Want Anko Jansen in de middencirkel verliest ook de bal. En uh, is dan boos op zichzelf. Hij is degene bij de Graafschap die wel eredivisieniveau heeft. Maar hij is eigenlijk de enige. Dat zou te weinig zijn om deze wedstrijd te kunnen winnen. Maar je weet het nooit. 68 minuten zijn we dik onderweg. En voorlopig houdt de Graafschap Rodiënze in eigen huis op 1-1. NOS langs de lijn, tot 11 uur met sport en muziek. I thought, the prince and I will die for you. Room to shoot. David Beckham! Oh, goodness me! I've been very lucky in my career to play at some of the biggest clubs in the world with Manchester United, Real Madrid uh, and of course AC Milan. Um, the new fragrance by David Beckham. I still love training, I still love playing uh, and that's why I know that I'm not ready to retire yet. David Beckham, een jaar geleden. Toen wilde hij nog niet stoppen... maar vandaag maakte hij dan toch bekend dat Paris Saint-Germain... zijn laatste club zal zijn als voetballer. Twintig jaar lang was hij op de velden te bewonderen. Hij begon bij Manchester United en kwam via Preston North End... Real Madrid en LA Galaxy en ook nog AC Milan in Parijs terecht. We gaan er even over doorpraten met onze correspondent in Londen... Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Hoe is er in Engeland gereageerd? Ja, niets dan lof natuurlijk. Dat zou je ook niet anders verwachten. We zagen de afgelopen uren een stroom van reacties uit de voetbalwereld. Zoals bijvoorbeeld van Sven-Goran Eriksson de, de voormalige bondscoach van Engeland... die Beckham toch wel het langst heeft meegemaakt in het shirt van de drie leeuwen. Ja, die noemt hem een fantastische man, een fantastische speler. en waarschijnlijk de grootste sportpersoonlijkheid die dit land gekend heeft. Want waar we ook naartoe gingen met het Engelse team... de aandacht ging altijd uit naar één persoon... En dat was David Beckham. Maar we hoorden ook een reactie van de huidige bondscoach, Roy Hodgson. Ja, die zegt dat Beckham een man is van vele talenten... en hij hoopt dat hij nog een rol blijft spelen van het, uh, voor het Engelse voetbal. Gary Neville, zijn oude speelmakker bij Manchester United... hij zegt, hij is waarschijnlijk de speler die het meeste invloed heeft gehad... op de transformatie van het Engelse voetbal. Dat is een interessante opmerking, daar gaan we straks nog wel even door over. Nou, ga zomaar door, een diepe buiging vandaag voor David Beckham. Ja, die transformatie, moet je toch eens even meer over vertellen. Want ik denk dan meteen aan de, de verandering van, van aandacht... voor zo, van zijn voetbalkwaliteiten voor uiterlijk, kleding, haar, et cetera. Maar uh, jij, jij doet op meer? Ja, er zitten, er zitten meerdere lagen in. Hè? Als, je gaat, als je je afvraagt wat heeft Beckham nu betekent uh, voor het Engelse voetbal... Ja, dan heb je, heb je toch verschillende antwoorden. Als clubvoetballer is hij een groot succes. 19 bekers gewonnen, van 10 landstitels. één keer de Champions League natuurlijk. En hij is de enige Engelsman in dit land... die, de land, die landskampioen is geworden in vier verschillende landen. Een prachtige erelijst, daarover geen enkele twijfel wat van zijn carrière als international. Nou, als aanvoerder van het Engelse nationale elftal... was hij het gezicht van een lichting... die ze hier tien jaar lang de gouden generatie noemde. Maar ja, voor een gouden generatie presteerde ze erg matig. Engeland is al eigenlijk 15 jaar niet echt een grootmacht wat dat betreft. Wat dat betreft was Beckham uh, dan uh, niet zo'n succes. En nu komen we uit bij die opmerking van Gary Neville. Want je hebt natuurlijk ook Beckham... Als icoon. Je noemde het zelf al. Hè? Is het gezicht van vele reclames en merken. Hij is een van de bekendste voetballers ter wereld. Die met zijn bekendheid ja, een enorme impact heeft gehad... op dat commerciële succes van de Premier League. En mede door hem werd de Engelse competitie wereldberoemd. Werd ook commercieel een groot succes met alle uitzendrechten... en de miljarden die ze daaraan verdienden. En hij staat symbool voor die transformatie... die het Engelse voetbal heeft ondergaan. De metroman, ja. Krijgt hij een, een afscheid? Ja, daar is, daar is niks bekend over. Uh, wat wel zeker is dat Beckham niet zal verdwijnen uit de schijnwerpers. Hij heeft al aangegeven dat hij een ambassadeur wil zijn voor het voetbal... en ook voor de Britse sport in zijn algemeenheid. Zoals hij dat uh, ook gedaan had vorig jaar hè, voor de Olympische Spelen. Hij had een hele belangrijke rol gespeeld om die Spelen hier naar Londen te halen. Ja, en dan heb je nog al de liefdadigheidsprojecten. Beckham als merk, dus zijn gezicht. Ja, dat zullen we voorlopig nog wel uh, even zien. Dankjewel Arjen van der Rost vanuit Londen over David Beckham... die dus vandaag bekend heeft gemaakt dat hij stopt aan het einde van dit seizoen... bij Paris Saint-Germain. En PSV gaat niet verder met Wilfred Bauma. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Bauma speelde drie periodes voor PSV. Vanuit de Jeugd debuteerde hij in 1994 in het eerste. En na drie seizoenen werd hij toen verhuurd aan MVV en later Fortuna Sittard. In 1999 keerde hij weer terug om in 2005 weer weg te gaan bij uh, PSV. Toen ging je naar Aston Villa... maar zijn verblijf daar was alleen de eerste drie jaar succesvol. Toen speelde hij bijna alles. Ernstige enkele blessuren kreeg hij daarna... En vervolgens bleef hij twee seizoenen aan de kant. Drie jaar geleden keerde hij terug bij PSV... waar zijn contract dus nu niet verlengd wordt. Hij werd met PSV in totaal vier keer landskampioen. Maar hij denkt er nog niet over om te stoppen. Hij gaat op zoek naar een nieuwe club. Gaan wij weer naar het voetbal dat momenteel bezig is... in het Stadion met die mokerslag voor Heerenveen. De achterstand, Bas Stigler. Ja, het verlengde van het voorgebrek nog even... de aanwezigheid hier op de tribune in Heerenveen van Ernest Faber. Volgend seizoen natuurlijk de assistent van Philip Cocu... En wij denken allemaal dat hij vooral kijkt naar Mike van der Hoorn, de centrale verdediger van FC Utrecht. Dat dus voorstaat met 1-0, met nog 10 minuten te gaan. De goal van Van der Gun op aangeven van Jacob Mulenga, De Zambiaan die dan hier in Friesland voor één keer Jacob Mulenga genoemd zal worden, neem ik aan. Toornstra nu zet Mulenga aan het werk, maar de paas is te kort en wordt door Gauweneu onderschept. Veen heeft geduwd, heeft Utrecht teruggedrukt richting het eigen strafselgebied. Dat heeft een schot op de paal opgeleverd van de Roon. Dat heeft wat rommelige situaties daaromheen opgeleverd waarvan Utrecht wel degelijk geschrokken is. Maar niet echt uit zijn evenwicht gebracht. En nu komt Utrecht zelf weer een aantal keren op een rij. Eigenlijk gevaarlijk nu dwars door het midden er doorheen waarbij Martensson wordt opgevangen door Van den Berg. Dat is er een die je op het middenveld altijd kan gebruiken, Joey Van den Berg. Maar ook een waarvan je weet dat hij op de verkeerde moment ook nog wel eens de verkeerde dingen doet. Namelijk als het niet echt nodig is een vrij schop weggeven, dan mismoedig weglopen... En knikken. En de scheidsrechter zegt aankijken hoe heb je hier nou voor kunnen fluiten. Maar Blom doet dat denk ik terecht. Geeft nog geel ook aan Van den Berg. De tweede gele kaart van de wedstrijd. Het slachtoffer van dit moment Martensson was de eerste ontvanger. Blom gaat de muur op afstand zetten. Dat zijn er maar drie van Veen. De bal ligt eh, op 9 plus 16 is 25 meter. De muur staat precies op de rand van het stafvoergebied. Toornstra heeft het al een keer geprobeerd van afstand. Toen ging de bal net naast. Nu kiest hij voor een bal die op het hoofd moet komen van Van den Hoorn. Daar komt ook wel de bal. Maar die wordt zo opgejaagd door Friese verdedigers dat hij de bal alleen maar kan schampen. En die bal rolt dan vrij ruim langs het doel van Christopher Noordveld. Die maar weer snel, want ja haast, in de slotfase de bal op de helft van de tegenstander wil brengen. Dat doet hij wel. Dan komt hij op het hoofd van Assari Die speelt bij Utrecht zoals u weet. Die komt de bal de andere kant weer op. Korte combinatie van Veen, want die ploeg is toch in balbezit gekomen. Komt dan toch weer een kans. Dan uh, lijkt het mij een overtreding van Wuitens op de rand van het strafvogpubliek. Waar Oet de invaller gekomen. Dus voor Finn Bogason de topscorer. Uiteindelijk een overtreding gemaakt door Wuitens. het slachtoffer gaat naar de grond, krijgt een vrije schop. Wuitens krijgt geel en de bal ligt dan zeg, 20, 30 centimeter buiten dat strafschopgebied. Zo wordt het plotseling toch aan beide kanten hectisch. En moet nu Utrecht met man en macht terug. Overigens nog even over Vink Bogason. Wij denken eruit, de dan zal er wel wat zijn. Maar we hebben inmiddels begrepen dat dat niet het geval is. En dat hij dus echt, en hij was ook niet goed, om sportieve redenen naar de kant gehaald is. Dat moet je dan ook wel kunnen met je topscore 24 goals. Maar wie weet is het een goede greep als blijkt dat de overtreding op moet gemaakt nu door Heerenveen zou kunnen worden. Uh, verzilverd met uh, Ziyech achter de bal. En die moet dan in de 83 minuten van de wedstrijd uh, gaan schieten. Die schiet op de handen van Ruiter. Die bal het dan weer het strafzoengebied uit. Dan wil Utrecht ogenblikkelijk gaan counteren. Is Moelenga in volle vaart. Gaan Assare en Kali, een van de invallers, nu mee. Is er een korte 1-2. Moulenga gelanceerd. Die kan nu het strafzoengebied van Heerenveen vanaf de linkerkant binnenlopen. Schiet de bal tegen Noordveld aan de rebound. valt bijna voor de voeten van Kali. Maar bijna in tofsport. Telt niet. En zo ontsnapt Heerenveen. Het eerste half uur van deze wedstrijd is iedereen in het halflege stadion in slaap gevallen. Maar nu krijg je pijn in je nek van het van links naar rechts kijken. En is het plotseling de moeite meer dan waard. Het kan nog alle kanten op, heet het dan. Maar het is 0-1. Om de paar jaar keert de graafschap weer terug in de Eredivisie. Maar is dat dit seizoen, Frank Wilaert? Ja, het zou zomaar kunnen, want het staat op 1-1 thuis tegen Rode JC. Dan volgt natuurlijk zondag nog de return in Kerkraden. En doorgaans dit seizoen hebben we geleerd dat Rode JC in eigen huis een stuk sterker is dan in uitwedstrijden. Maar de ploeg uit Limburg wil het graag in uh, Doetinchem al vast beslissen. Geeft daarmee zoveel ruimte weg dat inmiddels de graafschap de betere kansen krijgt. Ondanks dat we nog 10 minuten te spelen hebben. En steeds als er de graafschap kansen krijgt, is Anko Jansen daarbij betrokken. Uit een hoekschop kwam die over de achterlijn aangelopen. Greep de moesje half in. Hij raakte Anko Jansen wel in het strafschopgebied, Maar de scheidsrechter, Wiedemeyer, die koos voor de andere helft. Dat de, de moesje er namelijk niet zo gek van kon doen dat hij Anko Jansen raakte. Hij gaf dus geen penalty. Even later Anko Jansen met een aardig balletje in de richting van Calvete. De uh, aanvallende middenvelder bij de graafschap, die ging alleen op Courto af voor. Vervolgd door drie Roda-spelers. Daarvan werd de jonge Belg enorm onrustig. En dus schoot hij tegen de Poolse doelman van Roda JC op. En de Graafschap heeft het initiatief inmiddels ruimschoots overgenomen. Roda weer teruggedrongen op eigen helft. En op het moment dat dat gebeurde voor rust kwam de Graafschap op voorsprong. En dat zouden de Limburgers, omdat het nog maar zo kort geleden is, zich wel degelijk moeten kunnen herinneren. Vrije trap gegeven nu aan Roda. Danilo gaat zich daar achter zetten. Met nog een 9 minuten officiële speeltijd op de klok. Is het opnieuw de Moesje die alweer om de bal vraagt. Steekt zijn handen alweer in de lucht. Ook Malky wil hem eigenlijk wel hebben. Nou hij gaat in ieder geval ergens die kant op. Maar komt het dichtst bij Hupperts terecht. Is het Masop die achterin wegwerkt. En Owassar uh, die uh, daar dan de rest moet doen. Maar die kan het uh, niet belopen. Dus gaat de bal uiteindelijk achterin bij Roda terug naar Kurto Die bezorgt hem dan met dezelfde snelheid weer terug. Richting uh, de Moesje. Die verliest het kopduel. Maar Roda kan wel doorvoetballen. Via wat uh, kaatsen. En dan komt uiteindelijk Robin Prupper uh, achterin. Net ingevallen bij de Graafschap op uh, in, in balbezit. En kan uh, doorlopen. Krijgt ook nog een ingooi mee. Robin Prupper. Het jongere broertje van Davy Prupper. Actief bij uh, Vitesse. Kans bij de eerste paal voor de Graafschap. Maar de bal gaat over de achterlijn. Wel via een been van Rodie C Awasar probeert de bal nog voor te krijgen. Dat lukte uiteindelijk niet. Maar wat wel lukt is een hoekschop die de Graafschap meekrijgt. Kortom. Deze fase van de wedstrijd is de graafschap dus inderdaad een stukje sterker dan Rode JC. En ik heb het voorrest al een keer gezegd eerder in deze wedstrijd. Als Rona de bal niet heeft, dan is het eigenlijk wel ongelooflijk zwak en onzeker. En dat zie je ook gewoon terug tegen de nummer 8 van de eerste divisie, Kurto. Twee vuisten heeft hij nodig om die hoekschop uiteindelijk te verwerken. Nog een keer ingebracht door Calvete. Hoge bal moet een makkelijke prooi zijn voor de doelman. En dat is hij ook. En dan is het gevaar geweken bij de Graafschap tegen Rody C. De tussenstand met nog acht minuten te spelen is 1-1. We gaan het hebben over wielrennen. In de Giro d'Italia reed het peloton vandaag een korte etappe. 134 kilometer van Longarona naar Treviso met een vlakke aankomst. En dus leek er weinig ja, probleem te zijn voor de klasse mensmannen voorin. En het zou een dag voor de sprinters worden, Joris van der Berg? Ja, dat was het ook. En het zou ook wel weer eens een keertje tijd worden, vonden de sprinters. Want ze hebben allemaal een dag of zes moeten wachten, tijdrijden klimmen en maar wachten op die sprinten. Dat hebben ze allemaal terecht gedaan, want vandaag in de korte rit, 134 kilometer, dat is niks voor een prof, kwam het inderdaad uit op die massasprint. Hoewel er wel een kopgroep was met de Nederlander Maurits Lammertink erin met Felline Belkov de Bakker, dat is een Belg van Argos Shimano en een ploeggenoot van Lammertink, Marcato. En wat leuk was om te zien, ze gingen bijna allemaal onderuit in dezelfde bocht, die koplopers. Vier van de vijf onderuit en dat kwam doordat het weer regende. En het regende niet een klein beetje, het regende de hele dag. En dan weten de Giro-volgers het al... Ja, regen en de Giro van 2013, dat betekent problemen voor Bradley Wiggins. Hij won vorig jaar de Tour, hij kwam naar Italië om zijn droom te verwezenlijken... de Giro te winnen, maar dat gaat hem echt niet lukken... want hij werd er weer afgereden op een miserabele, sombere dag... en hij zat weer balend op zijn fiets en hij kreeg 3-34 aan zijn broek andermaal. Hij is uit de top 10 weggevallen. Robert Geesink is daardoor van vijf naar vier geklommen in het klassement... En ja, die sprint. Wie won hem? Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. Tot nu toe twee keer Cavendish. En vandaag maakte hij ook zijn derde sprint vol in deze Giro. Hij won voor Buhani, die nog een mooi kwakje uitdeelde aan de Italiaan Modolo En Mesget, dat is een Sloveen, ook alweer van die Argos ploeg... Nederlandse ploeg met veel vrijbuiters en geen sprinter meer in deze ronde... want Dekenkop is naar huis en Argos laat zich andermaal zien. Maar Cavendish laat zich vooral zien. Volgens sommigen is dit zijn honderdste overwinning, volgens anderen zijn derde. Maar één ding is zeker, Mark Cavendish is de beste sprinter van de wereld. En Nibali blijft gewoon leider in de Giro. NOS langs de lijn met Twan van Peperstraten. When she was Ellen van 3,5 jaar geleden en 22. Twente wint bij 1-0 in Groningen en Utrecht heeft de 1-0 in Heerenveen ook bijna binnen. Het wordt een leuke, spannende zondag, Bas. Goeiedag, hartstikke spannend. <laughs> Niet dus. Van Laparra had het wel wat spannender kunnen maken trouwens. Een half minuut geleden, want hij krijgt op aangeven van El Ganassi. Dat is nog een van de weinige bij Heerenveen die wel voor dreiging en gevaar heeft gezorgd de hele avond. Een kans die hij eigenlijk niet mag missen. Op 4 meter voor het doel schiet hij de bal naast. Dat is wel heel dom. dan nou kan je hem op doel schieten. En dat de keeper hem heeft, daar staat hij voor. Maar naast schieten vanaf 4 meter. In die fase 1-0 achter in de 91ste minuut. Dat mag niet. En dat doet hij wel. invallen van Lapara. Maar die zit om verschillende redenen trouwens niet zo lekker in zijn vel. Van de Hoorn trapt een bal weg uit het trasselgebied waar het nog wel even druk gaat worden. Ik vertelde al Faber. Komt is normaal gesproken voor hem op de tribune. Ik begrijp dat hij ook in Groningen geweest is. Faber om daar normaal gesproken dan naar Virgil van Dijk te kijken. Die heeft een druk avondje. Terwijl Utrecht nu of het nou waar is of niet via Mortenson doet. Alsof er eentje geblesseerd is. En daarmee nog wat tijd wil rekken. Of zou het kramp zijn? Nee, er komt een verzorger in het veld. Dat uh, gebeurt op de rand van het strafhoekgebied. In afwachting van, na de ingreep van Van der Hoorn. Niet een hoekschop, want de bal bleef... Uh, in ieder geval aan die kant binnen het speelveld. Maar ging er via de uit. Een ingooi dus voor Heerenveen. Maar daarvoor zal de Geert Mortensen of moeten worden opgelapt. Of moeten worden weggetakeld richting de zijkant. Het eerste is gebeurd. En het tweede moet hij dan, zei zij het figuurlijk dan zelf nog maar doen. Zichzelf naar de zijkant takelen. Zodat Utrecht in deze fase in ieder geval even een man minder in het veld staat. De extra tijd loopt dus ruim. Dat is strikt genomen nog een half minuutje van over. Maar er komt wel weer wat extra's bij denk ik. Ingooi genomen. Bal voor het slingeren, Heel slecht schrikkelijk slecht zelfs door Van Amholt. Dat levert een counterkans voor Utrecht op. Toornstra gaat alleen op de keeper af. Maakt die 0-2. Dan is het helemaal gedaan zondag. Maar hij wordt van de bal gelopen door de verdedigers van Heerenveen. Maritschek die er nog net naartoe loopt. En dan gaat de bal ogenblikkelijk weer zo hard en zo hoog mogelijk naar voren. In de hoop dat Heerenveen daar nog te kan, de bal te pakken kan krijgen. Dat blijkt niet het geval. Die gaat dan over de zijlijn van de berg. Wil snel gooien. Maar dat mag niet. Utrecht gaat namelijk wisselen. Daar gaat Mortesson... ...naar de kant en komt voor de slotminuten dan Kai Herings nog in het veld. Die dan nu zeg maar voor tussen de twee centrale verdedigers, Vuitens en Van der Hoorn gaat lopen. Hij is natuurlijk van huis uit ook een centrale verdediger. Kai Herings, zo loopt eigenlijk iedereen nu bij Utrecht naar achteren en bij Heerenveen iedereen naar voren. Dat is niet gek, extra tijd zit erop, maar de, de wedstrijd is nog bezig. Van La Parra ontsnapt, hij geeft de voorzet, die wordt iedereen gemist in de doelbond. En dan is het voor Herenveen, maar goed ook dat Vuitens op het allerlaatste moment besluit om zijn been in te trekken... Want steekt hij hem uit, dan kan hij de bal in eigen doel glijden. Nu loopt het goed af, omdat er geen Heerenveen-speler achterom stond. Aan de andere kant van de berg zet de bal opnieuw voor. Komt in de doelbal terecht bij Gouweleeuw. En die draait, en die draait, en die draait. En die is een verdediger, geen spits. En schiet de bal dan in de, het zijnet. Dat zijn toch wel kansen voor Heerenveen in de slot. Twee, drie, vier minuten van deze wedstrijd. Die ze dan eigenlijk, nou ja, krijgen aangeboden omdat de verdediging van Utrecht niet doet wat het moet doen omdat het te veel de verkeerde kant op loopt en het onheil een beetje over zichzelf afroept. Wouters is daar nu zichtbaar ook boos over. Het zit er wel zo ongeveer op. Dat is duidelijk. Het is 0-1. Ook zit er helemaal op. Dat kunnen we afronden. 0-1 Heerenveen Utrecht. Gaan wij meteen even door naar de Graafschap tegen Roda J.C. Slotseconde van Wielaert. Er zit in de extra tijd. Twee minuutjes krijgen we erbij. en De Graafschap laat hier een overwinning liggen in die slotfase van de wedstrijd. Heeft twee goede kansen gekregen nog via Calvete. De eerste heb ik al benoemd. De tweede kwam op voorzet van Breinburg. Calvete niet zo'n hele grote aanvallende middenvelder. Maar hij kreeg wel de bal precies op maat. Kom vrij inkoppen, maar Kurto ging opgevoeld precies op het goede moment de goede kant op en kon de bal dus op de doellijn uiteindelijk keren, daar staat hij voor en dat deed hij uiteindelijk prima en houdt daarmee Roda voorlopig in leven, want 1-1 in een uitwedstrijd over twee wedstrijden is natuurlijk prima als je in de nacompetitie speelt, maar als je dan denkt de nummer 16 van de eredivisie tegen de nummer 8 van de eerste divisie, 1-1. Dan is het natuurlijk weer niet zo goed wat Roda heeft laten zien. Het slotoffensief is van de graafschap. Balletje gaat diep, maar langs iedereen heen. Courto raapt op, doet dat op zijn gemakje. Want voor Roda, zoals gezegd, is dit goed. En ze ziet aan de spelers dat ze uh, gefrustreerd zijn. En dat het daardoor dus eigenlijk ook weer duidelijk is dat het niet zo goed is wat, wat Roda hier heeft laten zien. Des te beter dat ze het op 1-1 hebben weten te houden in de wetenschap. Dat ze thuis betere wedstrijden zouden moeten kunnen spelen. Moeten we de nodige voorbehouden daarop maken. Sutsuwin balletje inleveren. Eventjes bij Malki Weer terug naar Sutsuwin. Terug naar Malky. En zo speelt Roda nu de tijd voor. Met Malki aan de zijlijn. En een overtreding daar gemaakt. En dan uh, in plaats van de vrije trap te geven, zegt van Nou, weet je wat, je kan leuk een overtreding meekrijgen. kan je nog een vrije trap geven. We gaan er niet meer aan beginnen. Gaan jullie het uh, zondag maar verder uitvechten in Kerkrade? De wedstrijd zit erop. Een knappe prestatie van uh, de graafschap. Dat zijn beste wedstrijd van het seizoen bewaart voor de na-competitie. Maar uh, daar wel slechts een 1-1 gelijkspellen aan overhoudt. Thuis tegen Rode JC. Dankjewel, Frank. Alle wedstrijden even op een rijtje. Allereerst de play-offs voor een ticket in de Europa League. Heerenveen tegen Utrecht dus 0-1. En Groningen-Twente ook 0-1. En dan de wedstrijden in de na-competitie. Twee ploegen komen er volgend seizoen weer uit in de Eredivisie. Helmond Sport Sparta 2-4. MVV Volendam 0-1. De Graafschap Roda dus 1-1. En Ahead Eagles tegen VVV eindigde vanavond in Deventer in 1-0. De toepunt werd gemaakt door Schenk in de tweede helft. Ronald van der Geer met een teleurgestelde trainer van VVV, Ton Lokof. Dat is een dikke streep door de rekening. Ja, dat klopt. Ik zei voor de wedstrijd goed gevoel, zeker na zondag, na de laatste weken. Dan leek lange tijd 0-0, want we creëren zelf ook niks. En ik vind dat er gewoon ook uh, ja, in duels en uh, het spel afgetroefd zijn. En dat, uh, ja, dat vind ik wel een stuk kwalijker. Hoe komt dat? Want je weet dat je hier als eredivisie komt. Je weet ook eigenlijk dat het goal het erop zal klappen. Hè? Dat was ongeveer wel de verwachting, toch? Tuurlijk, dat weet je. En uh, Ook kwamen we niet in het spel snel de bal kwijt. En dan gaat het om duels, tweede ballen. Ja, dat was niet goed. En daarin zijn wij, zijn wij afgetroefd. En in de tweede helft dacht ik dat we iets beter in het spel kwamen, zonder, zonder veel kansen te krijgen. En ook eerder krijg je een standaard situatie. En dan, ja, dan scoren we hun uit een, uit een hoekschop. En dan is het over en uit. Dan, dan, zie je ook, dan kan het niet meer, hè? Ja, dan kan het altijd nog. Alleen nogmaals, we hebben... Ik zeg altijd, mijn ploeg... Creëert altijd een overal kansen. Ja, dat hebben we vandaag uh, bijna niet gedaan. We moeten we vooruitkijken naar zondag, dat wordt dan lastig. Nou ja, dat is duidelijk. Dat is, uh, je hebt gelukkig nog een kans. Dus wat dat betreft nog een eigen hand, maar dan zal, een, uh, dan zal het een stuk beter moeten als vanavond. Kijk, uh, we weten wat we moeten doen, uh, de manier van spelen en, en de tegenstander kennen we ook. Alleen ja, dan moet je wel goed zijn. En, en, en zondag bij Vitesse waren we allemaal goed. En vandaag niet. En dan zie je een, uh, ja, een totaal andere elftal. Zeker op zo'n moment is dat, uh, is dat vervelend. Maar nogmaals, we moeten onze rug weer rechten voor, uh, voor zondag. Succes ermee. Dankjewel. Zondag dus in de koel cool VVV tegen Goan Eagles. We gaan het hebben over schaatsen. Het mag wel met die regen en wind vandaag. De KNSB heeft de organisatie van de wereldbekerwedstrijd... die eind november in Tial verhouden zou worden, teruggegeven aan de ASU. Het is de eerste keer in de geschiedenis... dat de organisatie van een wereldbekerwedstrijd wordt geweigerd. De verklaring van de directeur van de KNSB, Paul Sanders. De reden uh, is tweeledig. Allereerst een financiële reden. En ten tweede hebben we een, in het Olympische seizoen een, een al overvolle agenda. Wat zegt dat over de KNSB en wat zegt dat over de stand van zaken van het schaatsen? Um, de KNSB staat er goed voor, laat ik dat vooropstellen. Het is wel zo dat wij een Olympisch seizoen hebben. Dat we uh, veel financiële uh, uh, offers moeten brengen, om het zo maar te zeggen. Vanwege een OKT bijvoorbeeld, wat extra wordt uh, georganiseerd. Meestal is het zo dat de eerste WK dat we daar financieel gezien een uh, financieel uh, verlies opleiden. En dat risico kunnen wij. In dit Olympische jaar gewoon niet dragen. Verder is het zo dat we uh, onze sponsorinkomsten en onze subsidieinkomsten uh, enigszins onder druk staan. Uh, dat dat mede in oogschouw nemen. Daar hebben we hebben gezegd, we moeten de eerste World Cup moeten we gewoon teruggeven, want dat risico kunnen we niet dragen in dit, uh, in dit Olympische seizoen. Want een wereldbekerwedstrijd is per definitie verliesgevend? Ja. Die is per, per, per definitie is die verliesgevend. De uh, geschiedenis wijst uit dat wij eigenlijk. Op zo'n eerste World Cup vroeger in het seizoen verlies leiden. Normaal gesproken kunnen we dat wel goed maken bij de andere toernooien. Maar met een OKT erbij, met extra uh, uh, dagen, is dat uh, risico voor ons op dit moment in de huidige financiële situatie te groot. Maar hoeveel geld hebben we het dan over? Hoeveel verlies leidt u op zo'n wereldbekwedstrijd? Nou, dan moet ik toch wel denken in de orde van, uh, van een ton. De van een ton dat we verlies leiden. Uh, je zou denken als de KNSB, als Nederland al zo'n wedstrijd teruggeeft aan de ISU. Welk land kan het zich dan wel permitteren? Ja, dat is de, de vraag die, denk ik, momenteel voor ligt. Ik denk dat we sowieso naar de kalender moeten kijken, internationaal gezien. Het aantal we wereldbekers dat gehouden wordt. Uh, de belangstelling voor het schaatsen, het commercieel aantrekkelijk houden van het schaatsen. En dat zijn natuurlijk zaken die de komende uh, tijd op de agenda staan. Het feit dat de KNSB deze wedstrijd teruggeeft, is dat een teken aan de wand over de penibele positie waarin het internationale schaatsen zich bevindt? Nou, ik zou niet willen zeggen dat het een penibele situatie is. Ik denk dat we heel veel mogelijkheden hebben juist uh, om de kalender zodanig aan te passen dat er meer helderheid en duidelijkheid komt voor het publiek. En daarmee ook voor de commerciële mogelijkheden die we hebben. Maar we moeten wel met z'n allen daaraan werken. Maar het is bekend, in het buitenland komt weinig publiek bij wereldbekerwedstrijden. In Nederland komt er dan tenminste nog wat publiek kijken. Ja. Als Nederland al niet meer zo'n wedstrijd wil organiseren, waar kan je dan nog terecht? Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag en, en die kan ik op dit moment niet beantwoorden. Dat is iets wat we, wat we met, met de andere landen en met de ISU wellicht moeten gaan, uh, moeten gaan bespreken. Kijk, wij kunnen die wedstrijden wel organiseren, maar in een Olympisch jaar... met nog eens, nog eens een keertje een OKT erbij, waarbij we, we vijf wedstrijddagen in Tiel willen organiseren... ja, wordt dat te veel voor ons gezien qua risico, maar ik denk ook dat we daarmee het publiek uiteindelijk gaan, gaan overvoeren. Maar kun je ook zeggen dat u een signaal afgeeft aan de ISU? Ja, ik denk dat dat, dat, dat zeker zo is. Ik moet ook zeggen dat het wel aangekomen is bij de ISU. Maar ik kan ook zeggen dat wij er wel heel lang intern over hebben gesproken, omdat het niet een eenvoudige beslissing is om te nemen. Wat was de reactie van de ISU? Ja, toch een beetje ongeloof. Het is de eerste keer in de geschiedenis. Wij staan natuurlijk bekend als een land wat de toernooien goed organiseert. We hebben een fantastisch organisatiecomité, we hebben meestal een vol Tialf. Um, ja, en als dan toch een land wat belangrijk is voor de ISU en ook voor de toekomstige sponsors uh, een, een toernooi teruggeeft... Ja, dan is het wel even schrikken voor de ISU. Zit deze deur nu definitief dicht? Of zegt u, um, er zijn nog mogelijkheden om met de ISU tot een vergelijk te komen... zodat die wedstrijd toch georganiseerd kan worden? Nou, wij, wij hebben in eerste instantie formeel hebben we nu dat toernooi teruggegeven. Paul Sanders, directeur van de KNSB, in gesprek met Wiebren de Boer. Een week voor de belangrijkste zeilwedstrijd van Nederland, de Delta Lloyd Regatta, presenteerde het watersportverbond de nieuwe kernploeg. Grote verrassingen waren er niet, want van de medaillewinnaars op de Spelen heeft alleen het 74 duo Lisa Westerhoff en Lopke Berghout de spreekwoordelijke zeilen gestreken. In de begeleiding veranderde er wat meer, want coach Mark Littlejohn was toe aan een nieuwe uitdaging en technisch directeur Hessel Evertsen maakte de overstap naar de roeibond. Floris van Hoorn was bij de presentatie in Amsterdam waar ook wat werd verteld over de plannen voor 2016 als de volgende Olympische Spelen worden gehouden. Goed, als er geen stoelen meer zijn mag je ook gerust blijven staan. Welkom op dit uh, persmoment van de... De Deltaloid kernploeg, maar ook van Deltaloid zelf en van de Deltaloid regatta. Dus uh, we hebben eigenlijk drie boodschappen. Het ging bij de presentatie van de kernploeg natuurlijk om de zeilers. Maar het is hier, zoals jullie zagen, PJ's. De nieuwe opzet van de Deltaloid regatta van volgende week. Eerst eerste twee dagen hebben we kwalificatiewedstrijden. Varen we zes wedstrijden. En de weg richting Rio. Uh, vorig jaar, februari, maart, zijn we eigenlijk al bezig gegaan om richting te geven, richting Rio. Maar het topzeilen in Nederland is ook aan het zoeken. Er wordt gezocht naar een coach. Ik ben eigenlijk op zoek naar een ex-zeiler, ex, uh, het liefst. Die gewoon mij uh, echt een stap verder helpt. Dus ik wil wel echt de nieuwe stappen. En dan vooral gezien op uh, licht weer. Licht weer uh, gecombineerd met tactiek. En er wordt ook gezocht naar een technisch directeur... die vooral een manager moet zijn. Nou, ik denk dat we genoeg zelf technische kennis in onze bond uh, aanwezig hebben. Ik denk wel dat het goed is dat iemand in zo'n functie natuurlijk wel enige affiniteit heeft met zeilen of met windsurf. Dat mag duidelijk zijn. Maar we zoeken met name een hele goede manager. En dat zal niet raar zijn als ik zeg dat we natuurlijk veel programma's hebben. We hebben vergeleken met andere bonden ongelooflijk veel tofstukprogramma's. All around the world zijn onze coaches en onze sporters. Dus de complexiteit zeg maar, om dat goed te kunnen managen, dat is denk ik de grootste competentie die we zoeken in die persoon. En los van het feit om de verbinding tussen de coaches en dat soort zaken te regelen. Nou, daar hebben we ook coaches voor, maar die zijn natuurlijk vaak, dat is ook niet raar, heel erg geconcentreerd op hetgeen op een eigen sport, op een eigen programma. En die manager topsport is dus vooral natuurlijk voor de verbinding, voor subsidies, met de contacten met de NOC en NSF. En al andere zaken, zeg maar, die moeten gebeuren om die topsportprogramma's in de lucht te houden. Maurits Lezer, directeur van het Watersportverbond, is nog volop aan het zoeken. Pieter Jan Posma, zeilend in de VIN-klasse, heeft zijn zoektocht al voltooid. Hij vond in Jakko Koops een nieuwe coach en die had hij ook snel gevonden. Januari, vijfde, ja. Hoe lang moet je wennen aan een nieuwe coach? Ja, deze keer dus uh, niet. Uh, je merkt aan Jacco zijn ervarenheid. En uh, zijn kracht om prioriteit te zien, uh, het simpel te houden. Uh, dat het, ja, het vanzelf ging eigenlijk. Is de samenwerking uh, nu al definitief te noemen? Dit jaar zeker. We hebben dit jaar in januari besloten om een heel jaar te trekken. Tot en met uh, oktober. Dus dat, dat staat vast. Uh, na oktober gaan we even een rustmoment plannen om de volgende drie jaar uit te zetten. Uh, dus dat staat, daar zit nog even een kanttekening bij. Het voelt allemaal goed. We, we hebben gezegd we gaan het uh, eerst proberen en dan maken we weer een vervolgend besluit. Ja, tot nu toe is er niks aan de hemel, maar we nemen wel even de rust in oktober om de rest te plannen. Maar het bouwmeester heeft nog geen nieuwe coach gevonden. Dit jaar beëindigde Mark Littlejohn de samenwerking met de winnares van het Olympisch Zilver in de Lees Radiaal. Voor de zeilster was het een zware teleurstelling. Uh, ik denk het enige waar ik van baal was dat wij zeg maar, echt hebben gezeten na de spelen en gezegd dat wij vier jaar door zouden gaan. Maar desondanks respecteer ik nog steeds zijn beslissing. Ik denk dat hij wel het op een andere manier had kunnen zeggen, wat eerder. Maar ik denk dat hij door die break dat hij er pas ook achter was gekomen. En dan ben ik wel blij dat hij het nu aangeeft. Want uh, ja, een niet gemotiveerde coach, dat, daar heb je echt niks aan. Maar aan de andere kant, zit zitten nog 3,5 uh, jaar voor de Spelen. Dus ik ben blij dat het nu gebeurt en niet een half jaar voor de Spelen. Onder de hoede van de nieuwe coach zal Marit Bouwmeester over drie jaar weer op goudje gaan bij de Spelen in Rio. Een ambitie die aansluit bij die van het watersportverbond. Directeur Maurits Lezer weet dat het lat hoog ligt... na de prestaties van vorig jaar. Ja, maar goed, dat hoort ook een beetje bij topsport. Het hoort ook een beetje bij onze ambitie. We willen scherp aan de wind varen. En we gaan ons best doen. Ik zeg niet dat we het gaan halen, maar we gaan zeker zijden voor goud. En we gaan proberen om nogmaals de prestatie die we geleverd hebben in Londen... om die te overtreffen. Floris van de Hoorn bij de presentatie van het watersportverbond... van de nieuwe kernploeg... Gaan wij weer terug naar het voetbal. De, ja, de wedstrijden in de playoffs om een Europa League-ticket in de Euroborg... eindigde Groningen tegen Twente in 0-1... door een goal van Felipe Gutierrez, gemaakt halverwege de eerste helft. En dus een blij FC Twente. We horen het van Leroy Ver. Leroy, jullie winnen hier met 1-0. Toch heb ik het idee dat jullie niet eens voluit zijn gegaan. Um, ja, voluit wel, maar ik denk dat we wat u zegt uh, wat meer konden doordrukken. Um, we hadden een paar kansen en ja, die moeten we gewoon maken... En, uh, ja, dan ga je naar, naar huis met een uh, 2-0 of een 3-0 voorsprong. En dat maakt het wat makkelijker. Ja, nu hebben ze nog een klein kansje. Uh, ja, wij moeten dat zelf uh, niet laten gebeuren. En het zal gewoon goed voetballen. Jouw trainer, Schreuder, heeft vooraf gezegd... wij zijn de favoriet voor deze play-offs. Voelen jullie je prettig in zo'n favoriete rol? Uh, ja, we weten in ieder geval wat voor kwaliteiten we hebben. En, uh, ja, in, de, in het seizoen uh, hebben we een paar hele goede wedstrijden gespeeld. En, uh, we hebben gewoon een hele goede groep, dus ik denk dat, uh, dat het training daarin gelijk heeft. Het legt geen extra druk op, maar het is wel zoiets van... Uh, ja, moet Europees voetballen, dus uh, ja, als het op deze manier moet, dan moet het op deze manier. Eén pion in die ontwikkeling is ook de ontwikkeling van Gutierrez, de middenvelder. Hij maakt vandaag een wonderbaarlijk doelpunt. Heb je hem dat wel eens eerder zien doen zo? <laughs> Niet zo, maar ja, hij doet wel uh, meer van dat, uh, van dat zijn hele mooie dingen Kutcher ja, is gewoon een hele goede voetballer. en Ik uh, en ben blij dat, hij, uh, dat ik met hem op middenveld sta. Het is makkelijk voetballen met hem. Uh, je kan de bal altijd bij hem kwijt. En, uh, hij weet altijd wat er gebeurt om, om, om zich heen. Hij heeft een hele goede pas. Dus, hij uh, is een hele fijne speler met voetballen. Er zijn wat positiewisselingen geweest in het elftal van jullie. Zien wij zo de contouren van het nieuwe Twente? Zoals we dat in het komende seizoen ook gaan zien. Uh, ja, het ligt natuurlijk aan wat er, uh, wat er weg gaat en wat er gaat komen. Maar ja, ik denk dat we het uh, de laatste weken heel goed doen. Zijn de laatste acht volgens mij, wedstrijden zijn we ongeslagen. Dus uh, ja, dat geeft aan dat uh, we op de goede weg zijn. Maar we moeten het, uh, moeten het volhouden en uh, ja, niet, uh, niet te makkelijk gaan denken. Je hebt een teleurstelling halverwege dit seizoen uh, te pakken gehad met uh, jou net niet overgaan naar Everton. Wat wordt jouw rol in dit nieuwe Twente 2.0? <laughs> ja, ik denk, uh, ja, de trainer heeft mij uh, een bepaalde rol gegeven als, als, uh, als controleur. En, en wat ik zeg met, met Gutierrez. als Wout Barama er niet bij nu. Maar uh, ja, nu met, uh, met Gutierrez is het heel fijn spelen. En, uh, ja, ik ben nu uh, op dit moment de aanvoerder van het team, dus ja, dat geeft ook, uh, geeft ook een bepaalde rol. Voel jij weer helemaal tevreden, content, op je plek in dit Twente? Is dit ook je doel nu? Ja, ik voel me in ieder geval fijn. Uh, ik heb het gewoon aan mijn zin en uh, ik wil natuurlijk gewoon lekker voetballen. En, uh, dat, uh, dat doen we de laatste weken, dus dan uh, wordt het helemaal makkelijker. Leroy Fair in gesprek met Philip Koken. We gaan het hebben over iets heel anders. Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Emma Pauli. Uh, uh, de hele top van het vrouwenwieler uh, is naar Zuid-Frankrijk afgereisd... om daar de ronde van Languedoc te rijden. Maar het lijkt allemaal voor niets te zijn geweest. Marijn de Vries van de Lotto Belisoplo. Goedenavond. Goedenavond. Urenlang in de auto. En wat voor nieuws kreeg jij bij aankomst te horen? Nou ja, eigenlijk al vlak voor aankomst uh, las ik op Twitter dat uh, de etappekoers gecanceld is. En uh, ja, het, hij zou morgen om half twee beginnen, dus wij zaten echt met uh, onze mond open. En waarom? Ja. Um... De organisatie die verzint telkens weer nieuwe redenen... maar het lijkt erop dat het een geldprobleem is. Um, ja, er worden veel koersen gecanceld wegens geldgebrek. Maar deze organisatie heeft blijkbaar gedacht... ah, weet je wat, ik laat gewoon al die teams komen. En als ze er eenmaal zijn, ja, dan komt er vast wel ergens geld vandaan... om de koers toch te laten doorgaan. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, de politie niet betaald... die de wegen vrij zou houden. Ze hebben de jury niet betaald, dus een deel is naar huis getrokken. En uh, ja, voor ons, uh, we zitten op een camping uh, hier in de buurt van Carcassonne. Voor ons was ook eerst... Vraag of we überhaupt de camping op mochten, want die was ook niet betaald, dat hebben we zelf gedaan. Maar inmiddels heeft de organisatie daar wel geld voor gegeven. Maar ja, het is nog steeds onduidelijk of de koers doorgaat. En hoe boos zijn jullie? Nou, behoorlijk boos. Uh, we hebben ons hier heel hard op voorbereid. Uh, dit is een van onze grootste etappenkoersen in het jaar. Um, het is een nieuwe etappenkoers. We zagen er ook erg naar uit met hele mooie uh, klimetappes. Uh, dus ja, ik bedoel, als dit je werk is en uh, je bent hier heel hard op, in op voorbereiding en, en het gaat niet door, dat is. En uh, je hoort het een dag van tevoren, dat is natuurlijk schandalig. Even een tussenvraagje. Koos Moer houdt op Twitter, uh, praat over muizen op de camping. Ja, is nou dat ja. zo? <laughs> Ja, dat is zo, ja. Dus, uh, we zijn dat... als vrouwen wel wat gewend. We zitten niet in luxe hotels, we zitten wel vaker op campings. Maar uh, dit is wel een typische, echt heel erg vieze Franse camping. Ja, overigens, over, ja, jullie zijn wel iets gewend. Uh, jullie zijn al jaren bezig om je behoorlijk te professionaliseren. Als je dat een beetje beschouwt en dat licht, ja, wat moeten we hiervan vinden? Ja, ik vind het echt ronduit amateuristisch. Uh, wij uh, als, als uh, wuren en de vrouwen maken ons werken van. Uh, we zijn er heel hard mee bezig. En dan krijg je een organisatie die het zo aanpakt. Ja, dat komt niet echt de professionaliteit van onze sport uh, ten goede. Dus ik vind het echt een schande dat de organisatie het op deze manier aanpakt. Ja, eerste etappe dan afgelast. Uh, morgen wordt ja. er verder gepraat over die andere etappes. Kunnen jullie daar als rensters nog iets aan doen? Nou, vrij weinig. Ik zou heel graag willen dat de UCI hier iets aan doet. Want uh, deze organisatie heeft kennelijk gewoon ook nooit geld gehad. En die hebben een toestemming gekregen om deze koers te organiseren. Uh, ja, dat had de UCI eigenlijk nooit uh, op die manier mogen laten gebeuren. En als het dan toch gebeurd is, dan lijkt me vrij redelijk dat, omdat het een UCI-koers is, dat zij bijspringen. Uh, maar ja, daar horen we ook niks van. De UCI-officier die hier is, die is een tsjech, Dus ja, niemand verstaat hem en hij verstaat ons niet. Uh, dus ja, we zitten redelijk met onze handen in het haar. Dat is wel handig, ja, Zo Mag dank je ja. danken Marijn de Vries van de Lotto Solploeg en, en sterkte nog. En, en ik hoop dat jullie daar toch nog aan het wielrennen komen. Ja, wij hopen het ook. Fingers crossed. Ja, in Zuid-Frankrijk voor de ronde van de Lange Dok... waar al die rensters zijn gearriveerd en de koers morgen dus toch niet doorgaat. We gaan het hebben over de wedstrijd die eerder vanavond werd gespeeld... in het Aber Lenstra stadion Heerenveen tegen FC Utrecht werd 0-1 door een doelpunt van Cedric van der Gun. En de, de matchwinnaar staat daar met uh, collega Frank Snoeks.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 Over scoren. Laten we het daar eens over gaan hebben. Uh, jouw laatste balcontact van de wedstrijd is een doelpunt. En dan loop je het veld of zo van, nou, ik heb mijn werk gedaan. Uh, zoek het verder maar uit. Nee, nou, het was mooi dat de laatste twee keer dat ik... Uh, ik ga de laatste tijd uh, wat last van mijn Achillespees En dan uh, mag ik een uurtje uh, spelen. En dan een beetje rust voor de, voor de aankomende wedstrijd. En dan, uh, elke keer ga ik eruit. En dan uh, voordat ik mijn schoenen uit. heb, Dan zit hij erin. Dus ik was erg blij dat ik, uh, dat ik nu een keer, voordat ik gewisseld werd... Uh, zelf die doelpunt uh, een keer kon maken. Want je wist dat die wissel op dat moment aanstaande was? Ja, dat is uh, nou ja goed niet precies op dat moment, maar ik wist dat ik, uh, dat ik niet de hele wedstrijd zou gaan spelen. Jullie aanhang zongen We gaan Europa in. Wie maakt jullie nog wat? Ja, dat, uh, dat moet de komende wedstrijd uitwijzen. Ik, uh, ik durf nooit uh, te snel... Uh vooruit te kijken. We moeten gewoon naar zondag uh, toewerken en zorgen dat we er staan. Ik bedoel, We hebben een goede uitgangspositie, maar daar moeten, moeten we ook nog gebruik van maken. Zondag, de tweede wedstrijd in de Galgenwaard en de grote vragen: Kan Veen dan nog iets daar in Utrecht? Fox Lux liep door daar in de katakomben van het stadion en kwam de trainer tegen van de Friese, Marco van Basten. Welke overtuiging heb je nog dat Veen deze klus nog gaat klaar in Utrecht? Er zijn nog negen minuten te spelen. Als je deze wedstrijd hebt gezien, dan hebben we denk ik uh, ook uh, een hoop kansen gecreëerd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 Ze maken een schitterende goal. Uh, ja, ze zijn dan op een gegeven moment ook gevaarlijk in het counteren, want dat doen ze wel erg goed. En voor de rest zijn ze denk ik weinig gevaarlijk geweest. We hadden ons wel een beetje aangepast aan de speelwijze die zij hanteren. En uh, goed, het, het, dat heeft ook te maken met het feit dat het een goede ploeg is. En dat het niet voor niks uh, 63 punten hebben gepakt in de, in de Eredivisie. Dus, uh, nou ja goed, uh, dat wetende uh, denk ik dat we op zich de eerste uur minimaal de gelijke waren. Ik denk dat we uh, later op het, la op het laatste nog goede kans hebben gehad om minimaal 1-1 te spelen. Het zat niet mee. Ik wil je meenemen naar een moment in de eerste helft. Vind je niet dat Heerenveen een penalty had moeten hebben? Nou ja, het is altijd uh, discutabel, maar het was wel... Uh... Wat was daar dan discutabel aan? Nou ja... Kijk, ze gaan allebei voor de bal en uh, Pelé wil hem eigenlijk aannemen. En hij loopt hem eigenlijk omver, ja, zeg het maar. Ja, omver lopen in het stafselverbied. Ja, nou ja, daar kan je inderdaad de penaltje ver... Maar. Ik wil het nou niet aan de, op dat moment uh, denk ik, ophangen, want het ja, is altijd uh, in een flits. Uh, maar goed, ik, het is jammer dat wij op het laatst, waar we nog twee, drie goede kansen hebben, dat, dat niet weten. Dan dus kom, kom je op 1-1 en dan heb je denk ik nog een, uh, ja, een open wedstrijd. En Nu wordt het lastig en nu moet je winnen in Utrecht. Nou, ja, denk je zo mogelijk hoor, maar uh, dat wordt niet makkelijk. Zondag dus, wedstrijd tussen Utrecht en Heerenveen. Kijken we even naar België. Daar was vanavond de voorlaatste speelronde. En Anderlecht had kampioen kunnen worden. De ploeg van John van der Brom won zelf ook de uitwedstrijd tegen Lokeren met 4-2. Maar dan moest zulte Waregem tegen Club Brugge eindigen in een gelijkspel. Maar Zulte won met 5-2 van Club Brugge. Betekent dat het gat tussen Anderlecht en zulte Waregem nog te klein is. Aanstaande zondag is de slotdag van de Belgische competitie. De wedstrijd tussen Racing Genk en Standaardluik eindigde vanavond in 1-1. En dan nog een tafeltennisbericht. Lee Jiao heeft zich niet weten te plaatsen bij de laatste 16 bij het WK tafeltennis. Jiao was in Parijs niet opgewassen tegen de Zuid-Koreaanse Seo yo -wan. Het werd 2-4 voor de Koreaanse. En daarmee is meteen ook de enige Nederlander in het toernooi uitgeschakeld. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langste Lijn. Morgenavond om 10 uur zijn we er weer. En uh, ja, straks hebben we ook nog met het oog op morgen op deze zender. dat wordt vanavond gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Dank voor het luisteren. Prettige avond.